الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون in de serie van de khutab waar we mee begonnen zijn, de verhalen uit Surah al-Kahf, staan we vandaag stil bij het tweede verhaal. We hebben vorige keer al aangegeven bij het eerste verhaal, überhaupt waarom wij dus worden aangesproken of zelfs aangemoedigd door Mohammed sallallahu alayhi wa sallam om deze surah wekelijks te reciteren. Het feit dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam al het Hadith komt, en zegt: "Man kreeg A al-Kahf, elke Jumaat A da Allah leu min al-nur ma' bayn al-Jumaatain." Degenen die dus deze Sura wekelijks reciteert op de vrijdag, op deze speciale dag daarvoor. Natuurlijk kun je die ook op andere dagen reciteren, maar speciaal op deze vrijdag de tijd ervoor neemt om stil te staan bij deze surah. Allah zal daarvoor de beloning die daar tegenover staat, dat jij dus gedurende de week van de ene juma tot de andere juma gezegend wordt met een licht, met een soort van leiding, met een soort van hulp en steun die jij terugziet de rest van de week. Waarom? En natuurlijk, als Mohammed ons aanzet tot het reciteren van een Sora wekelijks en dat er hadith bij bestaan die het benadrukken waarom het zo belangrijk is, dan moet er wel iets in te vinden zijn wat voor ons de hele week van waarde is. En als je erin duikt, kom je inderdaad achter verhalen, namelijk dat, het, dat deze Sora bestaat uit vier verschillende verhalen. En deze vier verschillende verhalen hebben allemaal te maken met een beproevingsoort. En beproevingsoor die jij en ik sowieso meemaken, één van de vier maak jij mee in jouw week. ...en we hebben de vorige keer er stil bij gestaan... ...bij welke, ik zal ze nu ook eens snel benoemen... ...dat in Suratul Kef vind je een verhaal dat jij... ...als jij je beproefd wordt in jouw iman, in jouw geloof... ...hoe ga ik het praktiseren, kan ik het wel praktiseren... ...hoe moet ik het praktiseren in een niet-islamitische omgeving... ...of de omgeving die, dat, die daar eigenlijk niet uh, faciliteert... ...of vermakkelijkt of wat dan ook... ...hoe als ik word aangevallen op mijn religie... ...hoe als ik in een dip zit in mijn religie of wat dan ook... Dat we allemaal, vinden we allemaal in Sora Tel In het verhaal van de jongeren die terugtrokken naar de grot. En dat is ook het verhaal waar de Sora naar benoemd is. Dat verhaal hebben we vorige keer ook behandeld. We vinden daar een andere soort beproeving. Een beproeving in jouw ris of rijkdom of in jouw bezit. Dat is het verhaal waar we vandaag bij stil gaan staan. Namelijk in jouw bezit, jij, en daar zullen we straks wat dieper op ingaan... Door de week maak jij wel een beproeving mee. Soms heb je veel en heb je ineens weinig. Soms heb je weinig en word je beproefd met veel. Of er ineens wel een inkomen. Ineens wel wat een overschot. Ineens wel een teruggave wat je extra kan uitgeven. Misschien ineens wel een bepaalde voorziening die jij erbij krijgt. Of jou wordt ontnomen. Hoe ga jij met die situatie om? Hoe zul jij handelen? Ben je dankbaar of ondankbaar? Dat, zijn, en dat is de tweede beproeving die we terugvinden in Sora Tilkev. De derde beproeving die je vindt, en dat gaat over de beproeving in kennis. Wat heb je? Hoe, wat doe je daarvoor om kennis op te doen? Hoe ga je daarmee om als je kennis opdoet? Voor wie doe jij kennis op? Wat, is het, wat zijn de vruchten? Wat heeft de gemeenschap of de omgeving aan jouw kennis? Wat neem je mee? Wat laat je achter van kennis? Allerlei beproevingen. Je ziet vandaag de dag dat jij door de week beproefd wordt in jouw kennis. Van hey, ga ik wel les volgen of niet? Wat kan ik wel volgen? De ene die wat volgt, die begint misschien al gelijk zich te bemoeien met zaken waar hij van denkt dat hij nou daarover mag praten. Of zelfs over mag oordelen of over anderen over mag aanvallen en noem maar op. Dus in die week zie jij dat jij op een of andere manier toch wel ook wordt beproefd in jouw in kennis. En de laatste beproeving, dat is de beproeving van macht. Wat als jouw situatie verandert van een werknemer in een werkgever? Blijf jij rechtvaardig? Wat als jouw situatie verandert? Dat jij ineens vader wordt. En ineens inderdaad iets te zeggen hebt over jouw gezin of over jouw kinderen. Wat als jij leidinggevende wordt? Of directeur van een school of van een stichting of iets dergelijks. Wat, hoe verandert jouw status en omgang en gedrag naar anderen? Of maak jij misbruik van deze situatie? Breng jij de mensen met jouw, met jouw macht die jij op dat moment hebt? Breng jij ze... Dichter tot Allah of dichter tot rechtvaardigheid, of zul jij dit misbruiken? Vier soorten beproevingen. En de beproeving waar we vandaag bij stil gaan staan, is in Surat al-Kahf terug te vinden, namelijk de beproeving van bezit. En daar vertelt Allah ons het verhaal. In Surat al-Kahf, als je het reciteert, kom je het verhaal tegen van twee mannen. Deze twee mannen, daar wordt voor overgeleverd dat deze beproefd werden met ...veel geld, alhamdulillah. Dat deze dus voorzien werden... ...met een rijkdom. En dat er één daarvan... ...en sommige overleden geven aan dat het twee broers waren... ...en anderen zeggen twee kennissen van elkaar... ...of vrienden van elkaar. Maar de ene die dus daadwerkelijk dankbaar... ...en in Allah gelooft... ...de gelovige van de twee... Die zag deze voorziening als een gunst van Allah. En begon daar anderen mee te laten profiteren. Begon het uit te geven op de weg van Allah. Begon het te investeren op de weg van Allah. Begon anderen daar eigenlijk mee van dienst te zijn. En gaf het weg omdat hij maar hoopte op de beloning die daarvoor tegenover staat. En daar haalde hij juist zijn voldoening uit. En de tweede... De ongelovige, deze persoon die ondankbaar was, die, had dus, die nam een, een, een, een tuin, een van de akkers zeg maar. En deze, die werden zelfs voorzien van alles wat een akker nodig heeft om eigenlijk vruchtbaar te zijn en goed alles tot, tot, tot zijn recht daarin komt. Het water, de, de ligging, de grond, alles kreeg, heeft Allah ervoor gezorgd dat deze persoon daar eigenlijk ja, in, tegenmoet werd gekomen. En dan zie je dat deze persoon daar ondankbaar wordt. Allah Azzawajal vertelt in Surat Al kaf Als je daar voor een keer bij stilstaat, gaat het dan over deze twee. Waar Allah Azzawajal over zegt. <tiedert> EN Vertel ze, vertel ze over die persoon, die twee, die twee mannen, die twee vrienden, die inderdaad de ene beproefd werd en de andere zelfs een tuin kreeg, die omringd werd door, door druivenstruiken, door palmbomen, door akkers, water eromheen en met andere woorden, alles wat je maar wenst, zeker als boer of zeker als iemand die daarin goed thuis is, die weet hoe, hoe, hoe, hoe belangrijk dat is. Vertel ze daarover. Maar, wat gebeurde er toen? Hij werd hoogmoedig. Hij zag zijn rijkdom toenemen en zag zijn geld binnenkomen, binnenstromen, zijn handel toenemen. En op een gegeven moment het een beetje hoog in zijn bol kreeg van luister, wow, dit heb ik toch wel goed voor elkaar. Dit heb ik toch goed voor deze carrière of deze zaak of deze, deze multinational wat ik nu ben geworden of wat dan ook. Het is allemaal dankzij mijn inspanning. En dat is terug te reflecteren in jouw dagelijks leven... wanneer Allah azza wa jel jou begunstigt met een bepaalde gunst... of carrière, of je hebt een opleiding... of een bedrijf ineens wat goed begint te lopen... of een project wat ineens begint te lopen... of zaken die ineens goed gaan... of jouw bedrijf wat aan alle kanten... alhamdulillah voorzien wordt door Allah azza wa jel, vanaf dat moment komt de beproeving inderdaad... hoe ga jij erover denken... Er zijn, er zijn mensen die het op een gegeven moment naar een niveau stijgt dat ze überhaupt niet eens nadenken van wie het komt en wie ze daarmee heeft begunstigd, maar te druk bezig zijn met het binnenhalen van de volgende deal, binnenhalen met de volgende succes, binnenhalen met het volgende geld of wat dan ook of project... En vergeet dat ze tussendoor daar ook momenten van dankbaarheid moeten tonen. Momenten van reflectie, dat je denkt: van hé, hey, ik had het niet en Allah beguns mij met allerlei zaken. Dat is in ineens begint te lopen mijn bedrijf, of mijn project, of mijn stichting, of iets dergelijks. Ik was één, ik was een persoon die niet bestond, die misschien daarvoor allerlei begunstig zijn met een opleiding, of met netwerken, of met een familie die in hem investeerde of iets dergelijks. Wie heeft dat allemaal gestuurd? Allerlei zaken waar Allah mee ik om uiteindelijk. Dat nu te krijgen wat jij nu krijgt. En dan komt de vraag, ben jij dankbaar? Hoe ga je ermee om? Deze persoon, zegt Allah azzawajal over. Die staat op een gegeven moment, die zegt van. Deze persoon, die had op een gegeven moment zo in zijn hoofd. Dat hij dacht van, wow, wie dit wat ik nu aan rijkdom hoop... dit landschap wat ik heb... Dit, dit bedrijf wat ik hier eigenlijk voor mij heb... dit kan niet failliet gaan. Dit loopt zo goed. De vraag is nog zoveel. Zo dit kan alleen maar... Ik, ik, ik kan me niet eens voorstellen dat het failliet kan gaan. Zo'n hoogmoed had hij. Zo was hij in zijn... Met, met, met zijn hoofd eigenlijk zat hij erin... van luister dit... en sterker nog... en op een gegeven moment als jij gaat denken dat jij het allemaal hebt gemaakt... dan ga je al helemaal niet denken... dat er ooit een dag gaat komen... dat je daar verantwoording voor af moet leggen. Dat je inderdaad bij iemand moet komen... die nog groter is. En de allergrootste is... En jou heeft voorzien en jou lucht gaf om te happen om dat überhaupt voor elkaar te krijgen. Dat je daar moet verantwoorden dat hij je dat toen heeft gegeven. Maar wat heb je ermee gedaan? Moet je eens voorstellen, en dat zien we vandaag de dag, dat mensen zich in hun carrière stoppen. En dat ze op een gegeven moment met alles wat je ze vraagt, zeggen ze, ja druk man. Ja echt, ja echt druk man. Echt druk man, druk man, druk man, druk, druk, druk, druk, druk man. En op een gegeven moment, subhanallah, en diegene die jou heeft begunstigd met die drukte, met die, die goede zaken, met, die, met, die, met alles wat loopt. Heb je het voor hem te druk? Heb je voor hem wel eens momenten dat je nadenkt dat jij bij hem komt te staan en dan hij jou gaat vragen? Hij jou gaat vragen hoe je dat, gaat, hoe je dat hebt geïnvesteerd. Al die gunsten waarmee, waarmee hij je uh, begunstigt. Moet je eens voorstellen dat deze persoon dat op een gegeven moment zelf dan zegt. Nou, ik weet niet eens of die dag wel komt. Maar adem non ik weet, Dat zien we wel. Vandaag de dag heb je dezelfde mensen die zeggen. Yolo. Yeah, you only live once. Leef gewoon, geniet. En Inderdaad, we zien het dadelijk wel. Hoeft niet, interesseert me niet. Als ik het hier maar succesvol heb, die heb je ook, geen probleem. Dadelijk zie je, Jolo, die dag die gaat er komen. Wij geloven erin en de Allah, onze schepper, heeft ons daarover verteld. Geen enkele probleem, ik respecteer jouw mening, maar we komen elkaar sowieso daar nog eens tegen. Dus, Mohammed, of Allah, die vertelt ons dit en Mohammed bevestigt het ons in een hadith, geliefde broeders en zus. In een hadith waarin Mohammed waardis, tegen ons zegt. Op de dag des oordeels die hij niet ontkent. En die sommigen van ons misschien soms vergeten. Door de drukte. Door carrière. Doordat het zo goed gaat. Ja? Mohammed zal hem herinneren. Ons... Op de dag des oordeels. Daar zul je geen stap verder mogen maken. Voordat hij vier zaken moet verantwoorden. Vier vragen moet beantwoorden. Welke vragen, over wat voor zaken gaat het, gaat het in deze specifieke op dit specifieke moment? Dat Allah je zegt, oh stop, stop, stop, voordat je even verder gaat, dan komen hier. Jus an, malihi, min ayna ktesebe. Allereerst natuurlijk, an umurihi fima ablaah je leven. Wat heb je ermee gedaan? Ik heb jou begunstigd met een gezondheid. Met kennis. Met talen. Ik, zag, ik bracht jou zelfs op een, in een land waar alles mogelijk voor jou was om jouw schepper te gehoorzamen. En ik had jou best in een ander land kunnen stoppen waar je dat niet mocht. En ik had je best in een ander land kunnen stoppen waar je geen opleiding kon krijgen. En ik had je best in een andere stad, stad terecht kunnen komen waar je geen eten en makkelijk een dak had. Ik had je best op een andere plek kunnen leggen waar jij misschien elke dag je afvroeg of je vanavond wel te eten had. Of je wel een dag boven je hoofd had. Had ik je allemaal kunnen doen... ...maar ik heb jou op een andere plek neergezet... ...die omor, die, dat leven... ...ja, wat heb je daarmee gedaan? ...waan fi ...en dan? Die jongere jaren. Huh? Maar mijn leven, daar zit toch al een gedeelte van jongere jaren in? Dat klopt. Maar die jongere jaren geeft Allah azzel daarom aan... ...hoe belangrijk die zijn. Dat jij daar juist in je kracht van je leven bent... ...en je kracht van je ontwikkeling bent... ...jong en alles in staat om te doen... ...met jouw kracht, met jouw gezondheid... ...met jouw denken, met je vermogen, met je netwerk... ...juist specifiek wordt je gevraagd... ...allereerst om jouw hele leven... ...en dan in de jongere jaren toen jij het meest actief kon zijn. Hoe heb je toen je tijd? Zei je toen dat het te druk was... Hoe heb je toen je gezondheid? Was het alleen maar om te showen voor een spiegel of Facebook of wat dan ook? Of heb je die ook ingezet inderdaad om een meerwaarde te zijn voor de samenleving? Die kennis, dat netwerk voor je, die taal van jou, hoe heb je die ingezet? Hé, hey, ik heb je voorzien met bepaalde, met bepaalde middelen. Hoe heb jij die ingezet om een meerwaarde te zijn voor de samenleving of voor de gemeenschap waarin, le waarin jij leeft? Allemaal vragen die je moet verantwoorden. Mohammed geeft dat aan. En dan komt... Wa an malihi", en dan je geld. Je inkomen. Min eenaktes hebben? Hoe heb je het gekregen? Kijk eens op de hadith. Min eenaktes hebben? Waarom? En wie heb je? En waaraan heb je het uitgegeven? Want waarom twee vragen hier? Min eenaktes hebben? Misschien heb je het wel op een hele manier, hard voor gezweet, op een, op een legitieme manier gekregen, maar op een harame manier uitgegeven. Gokautomaat, automaat, dingen, Champions League, hup, dingen invullen, twee, Toto, Arsenal, Chelsea, huppeluppe, noem maar op. Ja, je krijgt het halal, je zweet ervoor, je zwoegt ervoor. Niks mis mee, maar daarna vul je allerlei zaken of geef je het in en, en allerlei harame zaken en, en zaken die Allah vervloekt heeft of verderft, ja, of, of verderft. Dus die vraag daar over geld krijg je, hoe heb je het gekregen? Maar aan wat heb je het uitgegeven? Heb je het zo uitgegeven dat jij dankbaar was? Van luister, kijk hoe Allah zo ze mij begunstig geeft Met dit inkomen, met deze rijkdom. Dat ik daar anderen van voor zie. Mensen die het minder hebben, mensen of projecten mee neerzet, of zaken die de volgende generatie zullen helpen. En niet alleen maar egoïstisch denk aan jezelf, maar misschien dat er een school, misschien dat er een moskee, misschien dat er een project, misschien dat er een boek, misschien dat er een Koran, of wat dan ook, dat jij na heb je daarover nagedacht? Van hé, hey, een investering die je hebt gedaan, zodat jij, als jij die vraag dadelijk krijgt bij Allah, min eindekt is waar heb je het van gekregen? Zeg je, alhamdulillah, u weet en u bent de alwetende dat ik toen bij dat bedrijf heb gewerkt of mijn zaak had. Of op die manier halal heb verkregen. Oké, okay, dat is vraag 1. Maar waar heb je het aan uitgegeven? U heeft en u bent er al weten. U heeft gezien dat ik het heb geïnvesteerd. In mezelf, in mijn gezin, in mijn naaste. Maar ook in anderen. In verschillende landen, in mijn omgeving. In de toekomst van de volgende generatie. In de umma, In la ilay Wees die persoon die dat op die manier dadelijk gaat beantwoorden. En vierde vraag om daar niet te lang bij stil te staan. Is natuurlijk waar je naar wordt gevraagd. Die kennis. Die kennis, wat heb je ermee gedaan? En die kennis is niet alleen de kennis, de specifieke kennis over de sharia of over de islam of wat dan ook. Je algemene kennis, misschien heb jij een bepaalde kennis over de ICT, misschien over de sport, misschien over de gezondheid, misschien pedagogisch, wat dan ook. Met die kennis heb jij, bij was jij een meerwaarde. Dat is een vraag waar je dadelijk verantwoording voor af moet leggen. Je moet niet denken dat jij kennis krijgt om daar egoïstisch mee te zijn. Of om alleen maar om, om een diploma mee te halen. Ja, dan heb ik kennis. Nee, wat heb je Wat was, was je voor meerwaarde daarmee? Die vraag ga je gesteld krijgen, geliefde broeder en zuster. Gaan wij gesteld krijgen? Wij, en als wij weten dat wij een vraag gesteld krijgen. Als wij weten dat er dus inderdaad een examen komt dadelijk. En wij weten dat wat de vragen al zijn. Dan zou je kunnen zeggen, vandaag de dag zouden de studenten kunnen zeggen. Dat zijn de top de Waar je van tevoren al de vragen van krijgt. Van luister deze vragen krijg je bij jouw examen. Deze vragen heeft Mohammed al aan jou en mij gepresenteerd. Bereid je ervoor. Je zult geen stap zetten voordat jij deze vier vragen gaat krijgen. Waarom dit voorbeeld? Omdat deze man ondankbaar werd. En dan zie je dat er een discussie ontstaat. Samen met die gelovige vriend van hem. Die hem probeert te herinneren. Wees dankbaar. Kijk uit wat je doet. Dit is gevaarlijk. Allah gaf jou, waarom ben je niet dankbaar? Waarom geef je niet van wat hij jou heeft gegeven? Waarom geef je niet van wat hij jou heeft gegeven? Waarom ben je op zijn mens, schrijf je niet toe aan Allah? Dat hij jou dat denkt. En weet je hoe wij dat dan kunnen doen? Heel simpel. Datgene wat je hebt gekregen, constant Allah te prijzen daarvoor en te zeggen. Alhamdulillah, het is van Allah. Oh, mashallah, wat heb je dit goed gerealiseerd? Alhamdulillah, Allah heeft mij daartoe in stelsel. Oh, mashallah, wat een project wat jij hebt. En weet je dat iedereen het erover heeft? Alhamdulillah als Allah mij daartoe niet in staat had gesteld Ik ben maar een instrument die Allah heeft gebruikt Ik ben hem dankbaar dat hij mij wel heeft uitgekozen Daar ben ik wel nog dankbaarder voor Want hij kon miljoenen anderen uitkiezen Maar hij heeft mij uitgekozen om daar een onderdeel van te mogen zijn En een instrument van te mogen zijn Als mensen jou vragen ja, Even iets wat we wekelijks, iets praktisch elke week voorkomt eigenlijk Als Allah jou vraagt Via bepaalde mensen die die gebruikt als instrument. Wil jij een huis bouwen van mij, van de koning der koningen. Een van de paleizen, namelijk een huis van Allah, een moskee. Of wil jij mijn project, het boek van Allah, stimuleren of, of zorgen dat mensen daar eh, zeg maar, mee bekend worden gemaakt? Of met, met de sunnah van mijn geliefde profeet die ik heb gestuurd, de weg van Allah. Of het helpen van mensen, waar dan ook. Moet je eens voorstellen, als Allah jou deze vraag stelt via bepaalde personen die straks dadelijk hier staan of elke week hier staan en elke week iemand anders is. Moet je niet vergeten dat Allah jou de eer heeft gegeven... Om aan zijn project mee te doen. En miljoenen anderen niet. Maar jij en ik leggen het soms naast ons neer. Alsof dat een, een vraag is van die persoon die hiervoor stond. Oh, daar komt weer zo'n groep. Oh, staat er weer. Oh, moeten we weer. Ja, gaat het weer. Je beseft niet wat de waarde daarvan is. Je beseft niet dat miljoenen anderen die vraag niet hebben gekregen van Allah. Allah ze niet de kans heeft gegeven om aan zijn project, om aan zijn zaak een bijdrage te leveren. Dus... Wees daar dankbaar voor. Zeg alhamdulillah dat Allah dat u hem heeft gestuurd. Om mij te herinneren. Om mij ook te gebruiken in uw project. Want uiteindelijk is dat. En daar geloven wij in. Daar moet de intentie voor zijn dat het het project van Allah is. De intentie dat het een zaak van Allah is. Niet een zaak van Fulan of Allah. Niet van hem of die. Niet van die stichting. Niet van die persoon. Niet van die shir of van die imam of van die man. Nee, nee. Het is een project van Allah. En hij... Dat zijn instrumenten. Nou, als Allah mij uitzoekt om daar een onderdeel van te zijn, moet ik bijna zelfs hem bedanken en een kus geven voordat ik zelfs door doneer bewijzen van. Zo dankbaar zou ik dan moeten zijn. Hij herinnert hem hieraan. Maar deze persoon, die wil niet herinnerd worden. En hij gaat dan ook, dan ook komt hij soms deze tuin en deze, zijn bedrijf eigenlijk binnen... En dan hoor je namelijk het volgende. Hij geeft hem nu aan het advies: als je dan volgende keer toch jouw, jouw bedrijf binnenloopt, als je toch jouw akkers binnenloopt, als je toch weer in die auto stapt van jou, als je toch weer dadelijk in een mooi huis van jou terechtkomt. Als je toch weer in jouw stichting of organisatie binnenloopt. Of alles wat mooi en goed is waar je mee begunstigd is. Weet je wat, het advies hij werd, wat, wat voor advies hem werd gegeven? Iedereen Khalte, jinneteken. Kult hem, Waarom zeg je niet, masha'Allah? Inderdaad, het is Allah die mij hiermee begunstigd heeft. En die de, de wil van Allah die dit eigenlijk voor mij heeft. Als je binnenkomt, als je in die mooie auto stapt. Waar sommige ogen op gericht zijn die dodelijk kunnen zijn. Ja, dit boze oog waarin wij ook wel geloven. Zeg Masha'Allah, tabarakallah. Tabarakallah, mogen Allah het zegenen. En zeg Masha'Allah, dat is wat Allah heeft gewild. Wat Allah mij heeft mee begunstigd. Om dat te beschermen van goedheid wat jij hebt. Van je auto, van jouw kinderen, van het huis. Van jouw bedrijf, van alles. Zeg Masha'Allah. Tabarakallah, dat zijn de woorden die over onze tongen van dankbaarheid eigenlijk moeten vloeien. Dat is een advies wat deze gelovige aan de andere gaf die ondankbaar was. La illa billah. Er is geen macht, behalve met, met de wil van Allah. Azzawajal. De kracht en de macht is inderdaad hij, de Almachtige, die mij hiertoe in staat heeft gesteld. Ja, die mij hiertoe in staat gesteld heeft, want als hij alleen maar één zenuw had uitgeschakeld in mijn zenuwstelsel of in mijn rug of een dwarslesie, dan moest ik pap uit een rietje gaan eten en moest iemand anders mij vegen, 18 jaar of 20 jaar. Maar hij die de mij de kracht heeft gegeven dat ik kan lopen, die moet ik dankbaar zijn daarvoor. Dus hij probeert hem te herinneren, luister, je bent niks. Je bent niks, besef dat. Besef dat, Allah is zo'n zegt. Hij probeert hem wakker te schudden. Hij probeert duwen bij hem te doen. En hij herinnert hem waar hij vandaan komt. O jij, o miljonair. O jij, o rijke. O jij, o degene die bedrijven heeft. O jij, die misschien zelfs werknemers heeft of zelfs on, zoveel mensen onder zich die een positie heeft gekregen. Allah, jal, herinnert ons aan deze eier, Ook jij en ieder van ons. Je bent uit aarde geschapen. Aarde. Zand. Dit is jouw afkomst. Wat loop je stoer te doen? Wat loop je ineens boven deze aarde, alsof jij in een gegeven moment het zelf hebt geschapen? Nee, sterker nog, ik zal je nog eens herinneren. Jouw eerste schepping was uit de aarde, van Adam, ja? Dat is jouw eerste bron, ja? Jouw tweede, zeg ik je direct erachterna. na. min turabin Ga je hem ontkennen? Ga je hem deelgenoten toekennen? Ga je hem ondankbaar zijn? Die jou, jij, weet je wat jij bent? Je kwam uit aarde en daarna een notwa. Weet je wat een notwa is? Een spermadruppel. Iets wat op als je op je lichaam of op je kleren zit, veeg je dan weg en sta je verschud als je dan mee loopt. Iets wat je gelijk veel gaat wassen daarna. Iets wat je zelfs een grote wassing doet. Iets wat niks, wat iedereen eigenlijk zoiets niet eens wil hebben en niet eens wil benoemen. Dat was jij. Je bent een samen, je bent, weet je wat jij bent, je bent twee druppels die bij elkaar kwamen. Ga je nu je gedragen en lopen alsof je hem niet meer nodig hebt. En alsof jouw bedrijf of jouw succes of wat dan ook, dat je daarmee wel ver genoeg komt. In herinnering, kijk subhanallah, het je herinnert jou. Daar is jouw plek man, daar waar kom je vandaan? aarde en een, een druppel, ik wil niet eens een vieze druppel noemen. Een druppel die, waar iedereen zich voor schaamt als dat ergens op terecht komt. Om ons allemaal te herinneren wat onze afkomst is. Dat niemand zich op een gegeven moment op een positie hoeft te denken, te plaatsen. Ja, dat doet de Koran hier en leert ons. En daarna werd je dus inderdaad deze man die nu hier staat. En zegt dat hij eigenlijk niet hoeft te bedanken. En dat hij dat voor zichzelf, die carrière, dat hij het succes daarvan zelf was. Maar hij zegt. Lakin. Huwallaho rabbi la wala ushriku bi rabbi ahada. Als jij hem niet in hem wil geloven, als jij hem niet dankbaar wil zijn, als jij er niet bij stil wil staan, dat er iemand is die jou voorziet van dit allemaal. En dat je daar dankbaar voor zijn, voor mij geldt het wel. Ik zeg hij, ik ken hem geen deelgenoten toe en ik ben hem dankbaar en ik zal daar ook aan herinneren. Achullah awihada was safirullah walk om het safiru in note. Smallach Marimas Lieve broeders deze herinnering, hij probeert, en dat is ook natuurlijk wat we hier leren uit het verhaal, ja, soms heb je je broeders of je zusters die door, door eigenlijk door de carrière worden opgeslokt. Of door het materialisme worden opgeslokt. Of die waar je mee bent opgegroeid en hebt gezien, oké, okay, sinds het nu goed gaat, sinds hij dat bedrijf heeft, of sinds hij de studie heeft afgerond, of sinds hij nu dat, dat die zaken goed lopen of wat dan ook, zie ik hem van Allah, de weg van Allah verlaten zie ik dat hij te weinig tijd of minder tijd of zelfs geen tijd meer heeft voor om dankbaar te zijn de schepper dankbaar te zijn zie ik geen sadaka meer terwijl ik het altijd zag zie ik dat hij nooit meer bij lezing is of bij les zie ik dat hij niet meer zijn best doet om Allah beter te leren kennen of om een boek te lezen of om een nuttig beter be bezig te zijn wat we leren uit dit verhaal kijk. kijk wat een echte vriend is zelfs hij hij is de gelovige en die andere is de niet gelovige hij denkt niet van weet je wat Laat maar gaan, hij doet eerst zijn best om hem daaraan te herinneren. Hij, een hele periode is hij met hem bezig. Totdat die persoon dan inderdaad zelfs tot tegenover Allah en tegenover hem de vijandschap verklaart en zegt, luister, laat mij, ik geloof niet in die dag en klaar, dat is mijn keuze. Dan zegt hij dan ook en hij kijkt hem nederig op hem, op hem en, en neer en zegt van, ja, kijk jij, wat heb je gemaakt in jouw leven, je hebt helemaal niks. Jij had toch ook geld, je had er kunnen maken, je had ook zo dit kunnen hebben wat ik heb. En dan zegt hij tegen hem, luister, ik, wat ik doe, ik ben dankbaar. En ik geloof dat er dadelijk een dag gaat komen dat ik moet verantwoorden. En ik werk hier voor een andere tuin en voor een andere paradijs en voor een andere genezing, ja, euh, zegening. Natuurlijk betekent dat niet dat we hier in het wereldse dan alles moeten afsluiten en zeggen, nee, hier Mo, mag het niet, nee. Allah Azzawajal geeft aan in de Koran. Ik voorzie jou, ik begunstig jou. Je mag erover vertellen. Je mag het laten zien. Je mag daarmee wel en daarmee toon je wel aan. Vahaddith. Dank Allah. Zeg tegen de mensen, kijk deze carrière. Alhamdulillah door Allah dit succes door Allah, deze auto door Allah, dit bedrijf door Allah, dat je het constant koppelt aan degene die je daadwerkelijk de eer verdient, die jou daarmee heeft begunstigd, dat jou een bepaald talent heeft gegeven, of netwerk, of uh, kennis, wat jij hebt kunnen, van kunnen profiteren. Hij, als hij dat heeft gedaan, dan zegt hij dan ook, Rabbi khayran min ik kijk ernaar uit dat Allah mij zelfs een beter, een betere tuin geeft dan die jij hebt gekregen. En het kan zelfs zijn, wat jij nu hebt. Jij denkt dat het nooit failliet kan gaan en je roept het. En je waant je bijna God door te bepalen dat jij de toekomst kunt voorspellen. Maar alles, alles raakt op en alles kan opraken. Ja, zelfs de rijkdom in bepaalde landen van bepaalde olie of wat dan ook kan opraken. Ja, zelfs jouw bedrijf wat op dit moment zo succesvol was en hoeveel dachten er een jaren geleden of zelfs in, in nog recent, 2000 jaar 2000, zeker in de, in de internetbranche of wat dan ook, of in de hypotheekmarkt, in de huizen, onroerend goed, dat het inderdaad sky the limit was. En op een gegeven moment dachten ze dat ze de wereld inderdaad bijna onder hun macht hadden, totdat op een gegeven moment de crisis toesloeg en dezelfde miljonairs de volgende dag bij de CWI zich moesten melden. Het kan allemaal veranderen. Allah die geeft, die kan ook ontnemen. Die situatie die jij nu voor ogen ziet, kan veranderen. Door een crisis, door een oorlog, door een bepaalde situatie wat niet meer... Eh, ziektes, eh, vogelgriep, noem maar op. Al datgene wat succesvol zijn, Allah kan het met een middel, met iets, met een sebeb. En soms is het maar een bacterie of een insect kan jouw bedrijf, wat miljoenen waard was, ineens failliet laten gaan. Dat, her, dat herinnert hij hem. En hij zegt ook, dadelijk komt inderdaad die... Die storm die dan dit landschap van jou, of deze akker van jou, niks meer waard maakt. En dan zal het ook komen. De ondankbaarheid, de ondankbaarheid, wordt altijd natuurlijk. Op een gegeven moment moet je daar de rekening voor betalen. Dat kan zijn sowieso hier in het wereldse, maar zeker in het hiernamaas. Daar zul je sowieso de antwoord voor krijgen. Maar hier in het wereldse, komt hij dan, wordt hij al herinnerd. Met inderdaad, een. Enorme storm, een enorme storm en regenval en noem maar op, die allemaal eigenlijk zijn akker helemaal wegvegen. Helemaal wegvegen. Onvruchtbaar maken. En, en eigenlijk een soort van glibberige, glibberige, modder maken waar je niks meer op kunt ...planten of niks meer op kan laten groeien. En op de een en de andere dag was datgene wat jij had, wat jouw inkomstenbronnen was... ...en waar jij van zei, het kan nooit failliet gaan, ging failliet. En weet je wat er toen gebeurde? Dan krijg je namelijk datgene wat wij allemaal roepen... ...als wij op een gegeven moment iets niet meer hebben. Als wij op een gegeven moment iets weer missen. Als iets ontnomen is, wat wij nu nog steeds wel hebben, gezondheid en baan, ouders, eh, kennis, eh, noem maar op. Waar we geen aandacht aan besteden, maar het dan niet meer bestaat. Ja, lem ushrik bi rabbi ahada. Oh, ja Leitani, oh wee, oh mij, oh wat ben ik dom geweest, wat ben ik stom geweest. Had ik maar. Ja, Had ik maar, had ik maar mijn heer, had ik maar geen deelgenoten toegekend aan hem, had ik hem maar zijn vaardige, had ik maar zijn eer, datgene aan hem, aan hem toegeschreven wat hem past. Had ik hem maar dankbaar, was ik hem maar dankbaar geweest voor datgene wat hij me allemaal mee begunstigde. Maar ja, dan is het te laat, dan ben je al beproefd. Dan sta je al niet meer en dan zie je het met eigen ogen. En dan zeg je, ja, Leithenny. Er zijn verschillende momenten, daar gaan we het later wel eens een keer over hebben. Waarin wij, ja, tennie gaan roepen. Ja, tennie. oh, had ik maar. Had ik maar hem niet als vriend genomen. Had ik maar de profeet gevolgd of zijn voetstappen gevolgd. Had ik maar jou nooit leren kennen. Had ik maar inderdaad jouw advies gevolgd. Had ik maar uitgegeven op de weg van Allah. Had ik maar, had ik maar. Die bestaat dan niet meer. Je wordt ermee geconforteerd. En dan zie je dat hij op een gegeven moment... Hij begon zelfs eigenlijk te zeggen van... Oh, ben ik stom geweest. Dat is deze beweging van... Die wordt dat is in, on, in ons geeft van... Kijk, alles is weg. Niks meer over. Handen leeg. De enige die ik eigenlijk daarvoor had bedankt En die mij weer kan geven... Is hij laat ik terugkeren... Na hem en dan zie je dat Allah, Allah ons een teken geeft van de ene die dankbaar is en de andere die ondankbaar is. En we vragen Allah in deze, met dit voorbeeld wat wij hebben gekregen, Surah Al-Kahf als wij die wekelijks zouden lezen, dan komen wij dat verhaal tegen en dan word je elke week herinnerd van hé, hey, hoe was ik deze week met de gunsten die ik heb gekregen? Dit is eigenlijk, dit is eigenlijk de reden van dat jij en ik Surah Al-Kahf moeten lezen. Als wij Zodat Lekev lezen aan het verhaal van de jongeren in de spellonken, dus in hun beproeving en hun geloof, moet ik eigenlijk analyseren van deze week, hey, hoe zat het met mijn iman of met mijn geloof? Heb ik daar een bepaalde meegemaakt mee gemaakt in? Heb ik, ben ik getest op dat, op dat gebied? Hey, hoe zit het met mijn, rizq, met mijn hebben met mijn uh, rijkdom of met de gunsten die ik heb? Ben ik daar dankbaar voor geweest deze week? Voor, sinds vrijdag tot voor deze vrijdag. Want ik lees het. Oh ja, dat zijn ze. Oh, ik zie ook nog het voorbeeld van degene die ondankbaar is. Dat is wat daarmee, hoe het maar mee kan, kan lopen. En dat Allah mij daarin voor waarschuwt, wekelijks. Wees dankbaar, wees dankbaar. Zo zouden wij de Koran moeten lezen. En het is niet daarom dat Mohammed zoals hem jou en mij zegt. Lees Surat al kahf wekelijks. Dan krijg je van dit soort voorbeelden. Die jou en mij kunnen herinneren. En kunnen vergaan.